Een IP-adres, ofwel internetprotocoladres, is een unieke numerieke identificator dat aan elk elektronisch apparaat wordt gegeven dat data kan uitwisselen met andere apparaten. Het uitwisselen wordt meestal gedaan via het internet, LAN-verbinding, wifi of bluetooth. Zo hebben niet alleen computers, maar vaak ook camera's en printers hun eigen IP-adres. Momenteel gebruikt men het IPv4 en het IPv6. Nog steeds is de meest gebruikte vorm het IPv4, ofwel het Internet Protocol version 4. Het IPv4 is een adres dat bestaat uit 32 bits aan nummers die samen een unieke code vormen. We zien dit als vier getallen tussen 0 tot en met 255, gescheiden door punten. Elk getal bevat 8 bits, of 1 byte, aan data. Het is echter beperkt tot ongeveer 4,3 miljard unieke combinaties. Zoals je wel kan raden, loopt dat reserve al snel op met het aantal elektronica dat momenteel geproduceerd wordt. Daarom is men al snel overgegaan naar het IPv6, ofwel Internet Protocol Version 6. Deze gebruikt 128 bits aan data om zijn unieke adressen te produceren. Die adressen bevatten 8 sets van elk 4 tekens die zowel letters als cijfers kunnen zijn. Ook deze zijn gescheiden door punten. Zo een set bevat 16 bits of wel 2 bytes aan data. Hierdoor zijn er veel meer unieke combinaties mogelijk. Het getal is absurd groot. Om, toch een beeld te geven, om je toch een beeld te geven, stel je een 34 voor met daarachter 37 nullen. IP-adressen worden via DNS's aan URL's gekoppeld. Meer hierover in het DNS-deel. Wat is DNS? DNS betekent Domain Name System. Het Domain Name System, DNS, is het systeem en netwerkprotocol dat op het internet gebruikt wordt, maar gebruikt IP-adressen om computers binnen een netwerk te identificeren. Een naam wordt eenvoudiger onthouden dan een ip het systeem dat verantwoordelijk is voor de koppeling van de domeinnaam naar het correcte IP-adres is DNS. De omzetting van een domeinnaam naar het correcte IP wordt gedaan door een DNS-server, die een verzoek binnenkrijgt en het correcte IP-adres teruggeeft. Dat verzoek kan je zien als een domeinnaam. Zo kunnen we domeinnamen gebruiken om te surfen via het internet, zonder alle IP-adressen te hoeven kennen. Een typische client server interactie voor het bijvoorbeeld het surfen naar een bepaalde domeinnaam ziet er als volgende uit. Je typt een adres in je browser. Het verzoek wordt vertaald naar een query richting de DNS-server die gevraagd wordt om deze domeinnaam om te zetten naar een IP-adres. Uw computer krijgt het antwoord terug en de browser maakt een verbinding naar de server met het IP-adres. De DNS-server zal een cache of lokale kopie bijhouden van IP-adressen. Dat is informatie zoals afbeeldingen, tekst, wachtwoorden, enzovoort. Omdat sites vaak veranderen, duurt het soms enkele uren alvorens u de wijzigingen in de DNS zal merken. De DNS-server zal eerst de lokale kastje raadplegen om de vertaling te maken. Pas als een bepaalde tijdspanne verstreken is, wordt er een nieuw verzoek gestart, waardoor de kastje hernieuwd wordt. In België duurt zo'n vernieuwing gemiddeld 4 tot 8 uur. De tijdspannen wordt een TTL genoemd, wat Time to Live betekent. Redenantie. Redenantie is dat er meerdere servers zijn voor dezelfde data of sites. Als er dan een server uitvalt, kan men de website nog bereiken via een andere server. Data in DNS wordt opgeslagen in een resource record. Zo'n resource record bevat een type, een TTL, een naam en data. Data kan bijvoorbeeld een IP-adres zijn of een andere naam. Dit is afhankelijk van het type van het resource record. Veel voorkomende types zijn SOA, Start-of-Authority, met instellingen voor het domein of subdomein, zoals TTL, serienummer, primaire server of responsible person. is voor het bepalen van het IPV-adres bij een naam. AAAA is voor het bepalen van het IPV6-adres bij een naam. CNAME betekent canonical Name en is voor het configureren van alias van een AAAA of een A record. PTR is voor het bepalen van een naam bij een IPv4 of een IPv6-adres en wordt vooral gebruikt bij omgekeerde lookups. MX is voor het bepalen van de mailservers voor een domein, waarbij elke mailserver een eigen prioriteit toegewezen krijgt. NS is voor het aangeven welke naamservers de autoritatieve naamservers zijn, het wordt ook gebruikt voor het verwijzen naar andere naamservers. TXT is tekst. Het wordt aanvankelijk gebruikt voor commentaar, nu mede in gebruik door het SPF, het anti-spam initiatief SRV is een relatief nieuwe record die gebruikt wordt om de services aan te duiden. Omgekeerde lookups Omgekeerde of reverse lookups kunnen dienen om te weten te komen welke naam bij een IP-adres hoort. Hiermee kunnen clients een bekend IP-adres opgeven, zodat zij op basis van dit IP-adres een computernaam kunnen zoeken. Een omgekeerde lookup wordt vaak door sitebeheerders gebruikt, zodat die kunnen nagaan wie hun site heeft bezocht. Hoeveel privacy heb je eigenlijk op het internet? Je IP is zichtbaar in alle servers die je hebt bezocht. Zo kunnen zij je IP traceren en je locatie achterhalen. Via cookies daarentegen kan men op jouw PC zien welke service je hebt bezocht. Facebook traceert je internetactiviteit zelfs na uit te loggen. En er kunnen foto's van jou op sociale netwerksites zoals Facebook opduiken zonder dat je dat zelf wilt. Meer nog, mensen kunnen zich helemaal voordoen als jou op zulke sites. Ook Wikipedia is schuldig aan zulke praktijken. Vele mensen hebben een pagina over hen zonder dat de persoon in kwestie daar iets van weet. Iedereen kan een eigen blog maken en hun mening publiceren. Aan zulke blogs is er juridisch gezien weinig te doen.